De kans dat tenniskampioen Phil Brandt en zijn passagieren de Franse journaliste Moira Fayet nog worden gevonden, wordt met het uur kleiner. Twee dagen geleden vertrok het tweetal in Brandts privévliegtuig van vliegveld Heathrow bij Londen. Brandt zou deelnemen aan het World Cup toernooi in Philadelphia. Het laatste teken van leven kwam zeven uur na de start toen Brandt via de radio meedeelde dat hij zijn koers wegens brandstofgebrek moest wijzigen. Op dat moment bevond hij zich midden boven de Atlantische Oceaan. De enige kans dat beide nog in leven zijn, is dat ze opgepikt zijn door een voorbijvarende boot. Een kans die zeer gering wordt geacht, omdat in dat deel van de oceaan nauwelijks enig scheepvaartverkeer is. De zoekacties duren onverminderd voort. In Brussel zijn de ministers van de Economische Zaken van de Europese. UK...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 Waarom kijk je zo? Ik zal het je niet moeilijk vragen. Stel eens, Ja, maar. Wat is er? Heb jij ooit wel eens eerder op een vissersboot gezeten? Nee, nooit. Nou, ik wel. En ik weet deksels goed dat zo'n boot naar vis stinkt als de hel. Oh ja. Ik heb hier niks. Nee, sterker nog. Ik heb nergens aan boord wat gerookt. Nou, ik zeg Ik ook niet. Precies. Jeff, dat, dat het dezelfde jaren zijn die ons gisteren geklangen hebben te landen. Op een stuk land dat nergens op een kaart te zien is. Aha, dat zou best wel eens kunnen. Ja, maar weet je het zeker? Nee, natuurlijk niet. Maar er is nog wat. Het wilde bij mij niet in dat zo'n schip onmiddellijk zijn koers wijzigt om onze plezier te doen. Vissen is een keihard beroep, Moira. De vis wordt tegenwoordig duur betaald. Hm? Nee, dat lijkt me te mooi om waar te zijn. Wat doe je? Even door de patrijspoort kijken. Ja, waar kijk je naar? Ster, kom eens. Hm? Zie daar de grote beer? Ja. Dan heb je de kleine. Daar rechts, de van de polster. Nou, ja. Die staat in het noorden, dus. Mm. Nou. Ja. Zeg het maar. Dus varen we in oostelijke richtingen. Niet zoals oh. de schipper ons beloofde in westelijk om schouw mogelijk aan wal te komen. En dat is een ding dat ik wel zeker weet. Wat kunnen we doen? De boel verder uitzoeken. Ja, hoe? Ik neem geen onnodige risico's. Zegod, ze kunnen het me toch niet kwalijk nemen dat ik even een frisse neus aan dek wil halen, wel? Lijkt mij niet. Het nee. Klem alleen maar. Goeiedag. meneer Brent. Oh, hé, hey, uh, ben jij het Ben, nietwaar? Ja, ik ben Ben. Juist. Wat wou u doen, meneer Brent? Oh, een klein luchtje, schepper. Zwaaij me, meneer Brent. Wat bedoel je? Orders van de schepen Passagiers mogen bij zwaar weer niet aan de Ja, zwaar weer, Orders, meneer Brent. Zo, Oh, orders. Goed, dan uh, morgen vroeg maar. Oh. Zo uh, Als de juffrouw of ik nou naar het uh, toilet moeten, wat dan? Dus daar. Je bent bij de deurtje links. Ah, juist, ja. tweede deurtje links. Overtuigd? Gevangen. We zitten gewoon gevangen. Ah, kom, je deed nog niet dat ik dat pik, hè? Wat wil je tegen die knaap beginnen? Dat is een beer van een venter. Maar je... ah, zulke kolossen hebben meestal een minimum aan hersens. Waar denk je aan? List. Er zit een stevig slot op de deur. Ja, maar er zit geen sleutel. Toch wel, aan de buitenkant. Dat is net wat we moeten hebben. hè? Eh, kan jij goed middel spelen? Oh, ik ben een vrouwtje. Ja, gelijk heb je. Wel, nou, eh, ga daar op bed liggen en ben je ziek, doodziek. Ja? En dan? Dat zie je wel. Nou, ga daar op bed liggen. Ja? ja? Ga zo liggen dat je als een haast de deur uit kunt rennen, ja? Goed. Okay. Eh, ben, Ben Benel, ja, Ben de juffrouw. Wie is die? Ze ja, is plotseling doodziek. Zeeziek? ziek? Uh, gaat wel. Nee, nee, nee, nee, het is niet alleen zeeziek. Nou, kom even kijken. Eh, ik, uh, uh, ik, ik, nou? Het nou niet. kan het nou anders wezen? Ik zie. Ze nee. bleek. Ik denk dat het een. Uh, een shock is. Uh, wat moeten we doen? Ja, frisse lucht. Ik ken nooit kwaad. Ja, gelijk heb je. Het is ook zo benauwd hier binnen. Ah, ja. knop toch! Is het dood? Wel nee. Het patrijspoort was alleen wat harder dan zijn kop. Oh. Het is alleen maar een poosje buiten, En Nou, kom. Een mooie gelegenheid om die bobbel onder zijn oksel eens te bekijken. Zo, ja. Zie je wel net wat ik dacht. Een revolver? Is die geladen? Ja. Nou, wat moet zo'n brave visser met een geladen revolver onder zijn oksel? Het hm? gaat er steeds fraaier uitzien. Kom op, we gaan op verkenning. Draai de deur achter je op slop. Ja. Het is donker. Pas op, pas op dit trap. Eh? Kom maar, kom maar. Gaat het? Eh, ik, ik, zie alleen niks. Ah, zie je? Daarom mochten we niet aan dekken. Waarom? Ja, hij vaak zonder licht. Uh, daar zie ik wat. Oh ja. Heel flauw. Oh ja, bestuur het. Er ook een zwak licht. Lijkt we uh. de radio uit. Laten we daar maar eens gaan kijken. Doe je schoenen uit. Ja. gaan we bij ons nu verhalen. Ja. Zie jij iemand? Ja, iemand met een koptelefoon op. Voorzichtig, we moeten dichterbij. Dan kunnen we misschien iets horen. Nee, geen probleem. Normaal niet. Achter uh, We schatten zes uur. Wat zegt hij? Oh, die twee. Ja, ja lastige klanten. Zo wat als de pest. Hij heeft het op de hand. Schat. Nee, ik geloof niet dat ze wat in de gaten hebben. Oké. Okay. Tot straks. Over en sluiten maar. Pap, daar weg. Hij komt gaan. Ja. ja. Hoor je dat? Ja. Het komt daar vandaan. Dus het lijkt me een vrolijke boel daar. Ja, u... Misschien een feestje uh, van de bemanning? Ach wel, nee. Het leek wel een hele groep. Zo'n vissersboot heeft niet zo'n grote bemanning. Vreemd. Uh, misschien staat het tv weer aan. Kan dat nou? Nou, kom. Misschien kunnen we het uitzoeken. Ja. Oh. Pas op, pas op. Kijk ah. dat je niet uitgeluid en overboord staat. Ja. Geef me je hand. Kan op Ja. O, oh. hier. Daar. Daar is een rampje. Ja. Hé! Hey. Wie zijn jullie? Wat doen jullie hier? of Kom eens deze kant op, geen licht! Hé! Hey. jullie horen niet bij hetzelfde, Zo, zo, kom Mensen, hebben we hebben het. Dat is het. Dat is Dat is Dat is Dat is dat no, is Phil Brandt! Nee! Nee! Nee! Lieve Phil Brant. Een ghost of Phil Brandt! Ik ga een artikel met een spott, neem eens toe lekker op het wijze. Muziek! Ja, ja, muziek! Waar ik oh, deze dans van u? Ik ben heel erg erg. Wat is hier een schat aan de hand? Dat zal ik jongens vertellen, hè? Laten we beginnen met voor te stellen. Barneveld. Zegt u dat nog eens? Waarom? Je zegt nog niet dat dronken, man. Nou, ah, ja, dat gaat niet niet. Zijn u Barneveld? De Barneveld? Joshua Barneveld, de atoomgeleur? Ah, graag. U bent het dus? En u bent Bill Brandt. Een uh, die Ja, ja. Wie, wie zijn al die anderen? Hè? Huh? Dat ken je ze niet? Nee, moet dat wel? Nou ja, goed idee, zeg. Schuif <laughs> toch het mee. hè? Uh, Waar, well, uh, meneer Rand, dat mag ik veel zeggen, dat is oké. Je ziet hier een select, een uitgezachte die, zaak. Die man die daar met jouw vrouw dat is Murphy. Waardelicht Bassel, titelkandidaat. Oei, En die daar, dat is Berebski. Een paar meter hardlopen. En, en daar, daar in die hoek, daar, daar heb je dokter Canuët. De man van de hersentransplantatie. Voorgedragen voor de Nobelprijs Geneeskunde. Dit zijn allemaal op hun gebied. Als... Top mensen, veel allemaal topmensen. Hoe komen jullie dan in godsnaam op deze boot? Uitgenodigd vult. Eervolle invitatie van die oude veldster uh, Saskia en Mendes. Kijk ja, die niet. Yes. Mocht je haar naam niet kennen, dan valt ze altijd nog onder <laughs> die twee Die linker en die rechter. Nou, dan zal ik je vertellen, die heeft ons uitgenodigd... ...om een weekend door te brengen op haar privé-eiland. En daar zijn wij nog, op weg naartoe. Uh, waar ligt dat dan? Uh, dat hebben ze ons heel veel uitgedeurd, maar... Ja, ...niet me niet verder Aardrijkskunde is nooit mijn sterkste vak geweest. Ik ben het vergeten. In ieder geval ligt het ergens bij in nieuw Hé, wat is er? Je bent veel minder enthousiast dan wij met z'n allen. Daar ben ik inderdaad niet zo enthousiast over. En wel om drie redenen. Ten eerste, Saskia Mendes heeft nooit een privé-eiland gehad. Ten tweede. Het goede mensen zal bijna een jaar dood en begraven. En ten derde, we varen niet in de richting van Newfoundland, maar koersen oost, naar het midden van de oceaan. jullie me niet. E luister, ja, luister. Ja, luister nou. nou dan luister, even, luister. Dan zal ik je vertellen wat ons allemaal is overkomen? Ja. Moira en ik. We waren op weg van Heathrow naar Philadelphia, waar ik een uh, toernooi moest spelen. Nee, we vlogen met mijn eigen toestel. Nee, ik oh. die je zoveel met het slaan van balletjes? Luister nou. Ja. <tiets> nou, midden boven de Atlantische Oceaan moest ik mijn koers wijzigen, omdat een of andere grapjas mijn tank maar half vol had gegooid. Ja. Ik was ook gedwongen over dat deel van de oceaan te vliegen waar bijna nooit iemand komt. En toen zagen we land. Land? In het midden van de oceaan? Ja, professor. Ja, ik zou het ook niet geloven als ik het niet met mijn eigen ogen gezien had. We werden door een onbekende stem gedwongen om op dat stuk land te landen. En dat deed je zomaar? We werden gedwongen, Murphy. Ze maakten eerst mijn kompas en later mijn motor onklaar. Wie deed dat? Zal er een verstekeling aan boord? Nou, uh, je kan wel fantaseren, hè? Dat doe ik niet! <laughs> van afstand door middel van. van ja, weet ik veel. Uh, radar of zoiets. Oh, Ze maakten mijn instrumenten ja. dol en dwongen me te landen. Nee. Maar. Toen was ik ze te slim af. We rolden namelijk uit bij een pomp, een benzinepomp. En die deed het ook nog. Ik tankte als de bliksem vol hij kon nog net wegvliegen voor ze me bereikt hadden. Toen maakten ze mijn motor weer onklaar. Ja, we moesten op zee landen. Nou, toen uh, pikte deze boot ons dus op en. Uh, ja, hebben jullie daar trouwens niks van gemerkt? Ja, die boot heeft toch stilgelegen? Ja, dat klopt. De boot heeft even stilgelegen. Ja. We hoorden wel het een en ander aan dek, maar. Uh, we mochten niet naar boven van de schipper. Standige maatregelen als je het mee vraagt. Met zo weer? De professor is helemaal geen zwaar weer meer. Het, het zicht is prima. Je kan de sterren zien. Als een van jullie nou de moeite zou nemen om zijn neus buiten de deur te steken, dan zou hij merken dat we oostvaren. Oké, okay. uh, stel dat je gelijk hebt. Ja. Dat een en ander geen zuivere koffie is met deze boot. Wat kunnen we dan doen? Moment, moment. Kun jij ook bewijzen wat je ons vertelt? Hè? Ja, Moira heeft foto's genomen. Ja. Kunnen we die zien? Zij is ontwikkeld? Nee. Hoe had ik dat kunnen doen? Eh een mooie manier om mij te bedanken, meneer Brent. Dat ik jullie het leven heb gered. Jij bent me een verklaring schuldig, Schipper. Die toon bevalt mij niet, meneer dat Brent. Dat zal best, Schipper, maar ik heb hier een zwaar argument. Hoe kom jij aan dat pistool? Oh, die ondergeschikte, die, die, die Ben van je, die was zo vriendelijk om het mij even te leven. Jij hebt die knaap bijna doodgeslagen. Dat is niet waar. Het viel maar alleen maar om hem in onze hut op te sluiten. Dat hij met zijn kop tegen de aan aanviel, dat, dat. Jullie hebben is... een gevaarlijke shock opgelopen, denk ik. Oh. Ja, meneer Brandt, het lijkt me allemaal. Laten we zeggen wat ons samenhoudt. Blijf wat je bent, schipper. Dat komt jou duur te staan, Brent. Als wij aan wal zijn, zal ik onmiddellijk de politie daarbij halen. Graag. Heel graag zelfs. Hij heeft er niet allemaal meer. Waarom springen we niet met z'n allen op zijn nek en pakken hem dat gevaarlijke speelgoed af? Er, geen geweld! Heren, alsjeblieft. Hij durft dat ding toch niet te gebruiken. Waarom werd er bij onze hut gevangen gehouden, Schipper? Dat werd je helemaal niet. Dat was gewoon een voorzorgsmaatregel bij zwaar weer. Welk zwaar weer? Moet er dan een man voor de deur neergezet worden met een pistool onder zijn oksel? Ben heeft misschien te veel romannetjes gelezen. Nee, nee. Dat was niet mijn opdracht. Zo. En heb je dan misschien ook een verklaring voor het feit dat je deze mensen hier belazert? Ja, ja. Dat je niet west vaart richting Newfoundland, maar Pal-Oost. Dat is je reinste nonsens. Bewijs dat dan goed, maar niet met een pistool op mij gericht. De schipper heeft gelijk. Hoor. Op die manier discussieer je niet met mensen die... Ja, wel met mensen die ik niet vertrouw en die mij beliegen. Kijk, meneer Brandt, we zijn hier met z'n dertien. Bijna de helft oersterke sportlui, zoals Murphy bijvoorbeeld. Dank u, professor. Als de schipper er niet in slaat, zijn gelijk te bewijzen, dan maken we met z'n allen gehakt van. Inclusief die paar van hem. Een pistool is dus totaal overbodig. Wat jullie vrienden. Ja, natuurlijk, natuurlijk, ja, natuurlijk. Als ja, jij ons al een sprookje hebt verteld, Brand, zal ik je met het grootste plezier kiel halen. En, meneer Brand? Goed. Als iedereen dat wil. Geef mij dat pistoolnummer. Ik kijk wel uit. Uh, geef het aan mij. Huh? U, dokter Canuet? Ja, je kunt mij toch zien als een. Uh... ...een neutraal persoon... ...en bovendien, ik ben zo bijziend als een mol. Ze hebben me in het leger ook eens een pistool in handen gegeven. Daar moest ik toe mee schieten... ...met alle rampzalige gevolgen van die. <lacht> het lijkt me een goede oplossing, dokter. Akkoord, schepper. Mij best. Akkoord. Hier is het. Nou, ja. daarna die twee in de boeien zijn geklonken, gaan we door met ons feest, hè? De avond begint wat? Ja, dat merken we dan wel, Murphy. Willen de dames en heren mij dan er volgen. Wees voorzichtig aan dek. Het weer is dan wel een stuk beter geworden, maar het blijft een gladde bedoening. We gaan naar de brug. Graag. Dit is Franklin. Hallo, Schipper. Wat verschaf me de eer? We hebben een paar problemen, Franklin. Die twee die we net opgepikt hebben... ...denken dat ze bedonderd worden. Dat we, lach niet, op een of andere manier... ...in dienst staan van een vreemd land. In het midden van de oceaan. U had ze niet zoveel rum moeten geven, Schipper. Zou het daar aan liggen? Franklin? Ze hebben in elk geval ben een rum voor zijn kop gegeven... ...en dan nou proberen ze onze passagiers ervan te overtuigen... ...dat, nou ja... dames, meneer heren... Franklin vervangt mij ze nu en dan op de brug. Franklin, deze mensen zouden graag willen weten welke koers jij vaart. Nou, dat kunnen ze zelf zien. Hier is het kompas. Uh, u, meneer? Nee. Ik? Ja. En? Dit mensen is het Giro kompas Waar staat de naald op, meneer? Ja. Uh, op nummer 265. Ja, het pijltje wijst naar 265. Zo, ja. u zou stuurman kunnen worden. Nee, zelfs, er uit. Dat is dus uh, Paul West? Uh, inderdaad, dat is nagenoeg West. Wel, ja? meneer Brand? Ik zou dat toch nog wel even buiten willen checken, schipper. Aan de sterren, ja. Meneer is als vlieger erg voor checken. Nou, je doet maar, Brand. Goed, inderdaad. We varen naar het westen. Jij hebt je dus vergist, Brand. Dat kan ik me niet voorstellen. Je kan je vergist hebben, zou kunnen. Dat lijkt mij voldoende. Mooi ik mooi sta... Moira, ze zoekt ons. Wat heb ik jullie gezegd? Oh, en? Wat is daar nou weer voor bijzonders op? Wat houdt hij nou weer in uw hoofd, meneer Brent? Ik zou wel eens willen horen wat die te zeggen hebben, schipper. Gewone babbeltje wat we altijd met die lui houden. Ja, ja, nou dat wil ik dan wel eens horen. Ook dat kan. Geen enkel bezwaar. Wil het gezelschap mij maar volgen, dan gaan we naar de radiohut. Graag. Ik ben wel te balen van die brand. Ja, hij, hij moet niet te ver gaan. Jullie hebben niet meegemaakt wat wij meegemaakt dat hebben. Dat kan wel zijn, juf, maar er zijn grenzen, met handen beginnen te jeugd. binnen, dames en heren, ja, ja, ja. ik zal dat ding zelf maar bedienen. Frankling ja, doet het beter, maar die is nou de wacht. Oh. Hallo, drift, hallo, hallo, driftwood, melden, over. Mooi zo, daar is die al. Hallo, hallo, hier de driftwood, over. Kustwachtpatrouw driftwood, iets bijzonders te melden, over. Niets bijzonders, kustwacht. Niets bijzonders over. Wij zijn op zoek naar twee inzittenden van vliegtuig dat hier in de buurt vermist wordt. Iets gezien over. Nou en of, als je dat bedoelt. We hebben die twee inzittenden opgepikt. Gezond en wel aan boord hier. Namen Phil Brandt. De tennisspeler Phil Brandt. En een journaliste, juffrouw. Veeën. Uh... Waaraf veeën? Veeën of zoiets. Over. Dat zijn ze dus goed. Goed nieuws. We geven het door over. Oké, okay, we zullen ze zo gauw mogelijk aan land zetten. Over. Volgens betreft over en sluiten we er. kustwacht. Over en sluiten. Overtuigd, meneer Brand. Nog niet helemaal. Nou begin ik pas goed te balen. Oh. Roep nog eens. Hallo, visser. Kustwacht hier. Melden. Visser, meld je. Is vreemd. Vaart zonder licht. Wijzigt plotseling koers 180 graden. Geeft geen sjoegen. Is vreemd. Heb je zijn naam gelezen in die duikvlucht? Ja. Driftwood. Vlakhout. Ah, zo oud lijkt hij me nog niet. Gaat eens thuis vragen. Hallo headquarters. Kom in, headquarters. Headquarters, hier. Over... Dit is Alva Bravo, Alva Bravo hier. We hebben vissersboot in de peiling die niet antwoordt. De lichtvaart, vaart plotseling koers 180 graden wijzigt. En u op volle kracht val Westkoers. Over. Ja, is Donker? Over? Ik ruik niks. Werd zelfs niet wakker na duikvlucht. Namens Driftwood. Zegt dat wat? Over. Moment, vraag het aan de computer. Ja, ja, hebben. Driftwoord. Omgebouwde visser. Tommage. 3600. Willen doen Niet interessant. Hier. Week geleden gesakt door Bondgezelschap. Bestemming Newfoundland. Genoeg. Over. Wat versta je onder Bondgezelschap? Over. Elfman. Sportler een paar geleden. Allemaal mensen met naam. Over. Iets verdachts. Over. Ik zou het niet weten. Over. Oké, okay, over en sluiten maar. Hé, hey, Alfa Bravo. Over en sluiten. Wat nou weer, Brent? Je stelt ons geduld wel op de proef, proefbrek. Laat hem toch. Als er niks aan de hand is, dan zal dat wel blijken. Schipper, al deze mensen zijn uitgenodigd... om een weekend door te brengen op het privé-eiland van Saskia Mendes... de vroegere filmster, nietwaar? Ja, dat klopt. Nou, ik heb haar goed gekend. Heel goed zelfs. Een fantastische vrouw. Maar ze is dood. Al meer dan een jaar. Nou krijgen we dat weer. Man, mijn vuisten gaan jeuken. Nou, hou die in je zak, Murphy. Je staat hier niet in de ring. Ja, dan had ik hem al langer Wat ondergenomen. Wat moeten we daar nou mee aan, Brent? Dat maar aan mij over, dokter. Ik heb ook op die fantasie een antwoord. Vertel eens, meneer Bren. Als u Saskia Mendes zo goed gekend hebt... dan weet u ongetwijfeld ook... hoe zij aan haar eind is gekomen. Zeker. Door een auto-ongeluk. Het wrak van haar auto werd in een ravijn in de Alpen gevonden. Niet waar? Mm -hmm. Met het onherkenbaar verbrande overschot... ...van wat eens de mooie Saskia Mendes was, ja? Ja. Ja, dat hebben we ook. Een groot stuk in de krant. Dus? Dus. Saskia Mendes is niet dood, maar leeft. Ze heeft die hele ge gebeurtenis in scène gezet... ...om uit de publiciteit te verdwijnen. En daar is een wonderwel in geslaagd. Wist u niet, hè, meneer Bren? Dat is een mooi verhaal, Schipper. Maar hoe moeten wij dat geloven? In feite beweer jij nou... ...dat ik hier sta te liegen. Sorry, Schipper. Ik vind dat ook een sterk verhaal... Ik weet niet wat ik daarmee aan moet. Ik wel, dokter. Ik word er zo langzamerhand wel moe van. Moment. Hallo Webster. Hallo Webster. Webster is de secretaris van Saskia Lenders. Hij zit op dat eiland. Hij zal me stijf vloeken dat ik hem op dit uur oproep, maar ja. Hallo Webster. Hallo Webster. Hier, Drifthoet. Hier, Webster, Drifthoet. Wat is er aan de hand? er niks gebeurd met de gasten van mevrouw? Nee, alles oké. Okay. Alles oké, okay, Webster. Ik slaap, mevrouw, al. Die gaat nooit goed slapen. Zit hem met gasten. Wil je haar aan de radio roepen, Webster? Moet dat? Ja, Webster, heel graag. Nou, ik heb jou een ogenblikje. Ik hoop dat ze me niet kwalijk neemt, anders dan... U zou ons er wel mee overtuigen. Ja, als mevrouw werkelijk... Uh... Hallo, ik wil je straks leven, Jurgensen. Alles wel aan boord? Alles wel, mevrouw. Mijn excuus voor de storing. Maar we hebben een knaap opgepikt die het me nogal lastig maakt. Hij wantrouwt ons bij het leven. Beweert zelfs dat u dood bent. Dan is hij niet de enige Jurgensen. Dat denkt zo wat de hele wereld. Kan je niet kwalijk nemen. Hoe heet die snuiter? Brand, mevrouw. Phil Brand. Hmm, die Dennis daar. Inderdaad, mevrouw. Die ken ik Jurgensen. Breng hem maar mee hier naartoe. Interessante jongen. Neem maar mee. Nog iets? Nee, dat was het, mevrouw. Hij geloofde mij niet eerder voor hij uw stem had gehoord. Neem dat niet kwalijk, Jurgensen. Daar heb ik het zelf naar gemaakt. Goeie vaart, Driftwood. Goeie vaart. Wij danken u, mevrouw. Hmm? Slaap je? Nee, natuurlijk niet. Heb je de pest in? Verbaast je dat? Nee. We worden op een geraffineerde manier belazerd mooi. Maar hoe dan? Wist ik dat maar. Kom nou, we gaan gewoon mee naar dat eiland van Saskia en dan zien we dat verder. Ja, ja, ja, ja. Je kan toch niet ontkennen dat we naar het westen waren? Nee. En die stem van Saskia? Herkende je die? Je kan dat toch, zeg? Doe zo'n boordradio is een stem nauwelijks te herken. Ja, maar wacht eens even. Ja, wat is er? Ik heb het! Wat? Nou, hoe we bedonderd worden. We varen niet naar het westen. Oh, en je zei zelf, de sterren wijzen het uit. Het kompas. Ja, ja, je hebt gelijk. De sterren, het kompas, alles wijst erop dat we westkoersen. Maar. Wa Jezus, wat geraffineerd! Het ei van Columbus! Kun je niet iets duidelijker zijn, Phil? Ik begrijp dat niet. Wie kan dat zijn? Geen idee. Wat ga je doen? Nou, open doen, natuurlijk. Sorry, meneer Brandt, je vrouw. U? Dokter, kan u Wat sorry, is... Sorry voor het late uur, maar ik heb jullie zoiets belangrijks mee te delen, dat ik er niet tot morgen mee wil wachten. Gaat u zitten, dokter. Ja, uh, u Dank u. Kijk, uh, meneer Brandt, de zaak is deze. Dat... Veel graag, Dag, dokter. Uh, dit is mooi. Uh, ja, ja, ja, goed. Ja, even iets anders. Uh, hebben ze geen wacht meer voor onze deur staan? Die stond er, ja. Maar nou ligt die. Zo. Oh. Hoe hebt u dat gedaan? Och. Een dokter heeft altijd iets in zijn koffer, hè? Een chloroform. Zoiets, maar dat is niet belangrijk. Uh, sorry, meneer. Uh, Phil, ik stond aanvankelijk zeer sceptisch tegenover jouw verhaal. Maar, nou ja, ik ben een man van de wetenschap, dus ik zoek graag naar bewijzen. Toen jullie met z'n allen het ruim weer indoken om te drinken en zo, toen, toen ben ik ongemerkt in die radiohut achtergebleven. En daar, daar heb ik wat ontdekt. Kom het gauw mee, dan zal ik het jullie ook laten horen. Gauw, anders wordt die snuiter voor je deur bang. Ja, Oké, okay. kom, kom, mooi hè? Ja. Thank you. ...melden over... ...kustwachtpatrouille Drifthoort. Iets bijzonders te melden... ...over... Luister. ...we zijn op zoek naar twee inzittenden van vliegtuig... ...dat hier in de buurt vermist wordt. Iets gezien over... ...let op. Dat zijn ze Drifthoort. Goed nieuws. Oh. We geven de deur over... ...oké okay, wat ons betreft over een sluitenwagen. Begrijp je het? Op, op man. Ja, Ja. Oh, ja, ja. Maar hoe? Nee, je begrijpt het nog niet. Luister nog eens. Hallo? Ik vul je straks levend, Jurgensen. Alles wel, aan boer? Nee. Ha. Dan is hij niet de enige, Jurgensen. Dat denkt zo wat de hele wereld. Kan je niet kwalijk nemen. Hoe heet die snuiter? Ja, stop, stop, stop, mijn dokter. Die... Ik heb het door. Duidelijk? Jou ook, Moira? Hoi. Die zogenaamde gesprekken met Kustwacht en met Saskia. Mm. De antwoorden werden netjes vooraf op de band gezet. Perfectionisten zijn het. Oogaflooselijk. Jurgensen moesten precies de goede zinnetjes tussen zeggen. Ze zijn nooit in contact geweest met de Kustwacht of met Saskia Mendes. Ja, Maar hoe verklaart u dan, dokter, dat we toch netjes naar het westen waren? Ja, nog dat vragen... Herinner ik me ineens veel en dat laat jij... Laat eerst de dokter maar een antwoord geven.